Zes uur door Almeegens met het NOS-journaal. In Noord-Groningen heeft zich vannacht kort na één uur een aardschok voorgedaan. Bij de politie zijn veel telefoontjes binnengekomen van ongeruste inwoners. Bellers hoorden hun huis kraken of voelden dat de vloer trilde. Berichten over schade zijn er niet. Schok had een kracht van 3,0 op de schaal van Richter. Het epicentrum lag bij Garrelsweer in de gemeente Loppersum. Er kwamen meldingen uit Witte Wierum, en Appingedam, maar ook uit de stad Groningen.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 Volgens de Boliviaanse minister van Buitenlandse Zaken deden verhalen de ronde dat klokkenluider Edward Snowden aan boord van het toestel was. De minister ontkende dat. Het toestel van Morales moest uitwijken naar Wenen voor een tussenlanding. Het weer is bewolkt en het regent. In de loop van de middag wordt het droger. Misschien in het noordwesten wat zon. Verder blijft het bewolkt. Het wordt 18 graden vandaag. Dit was het NOS Journaal. En dit is de ANWB Verkeersinformatie. Door uitgelopen werkzaamheden is de A50 Arnhem richting Eindhoven nog steeds afgesloten. tussen Ravenstein en Kloppend Paalgraven. En volgens waterstaat gaat het nog een kwartiertje duren. Het NOS Radio 1 journaal Lara Rensen en Marcel Ooster. Het is woensdag 3 juli. Goedemorgen. Egypte beleeft opnieuw een onrustige en gewelddadige avond en nacht. We hebben contact met verslaggevers bij het Tagierplein in Cairo. Toespraak van president Morsi was olie op het vuur. Hij denkt er niet aan om op te stappen. Daar praten we over met Arabiste Peter Stien. En Joris van der Kerkhof meldt zich zo vanuit Groningen. Hij is onderweg uit het gebied waar vannacht een aardschok werd gevoeld. Net op de dag dat minister Kamp daar op bezoek komt. We spreken de nieuwe voorzitter van de Eerste Kamer, Ankie Boekers-Knol. Na de pensioenfondsen zijn nu ook verzekeraars bereid te investeren... in de Nederlandse economie. En Edward Snow... ...houdt de internationale gemoederen nog altijd flink bezig. De president van Bolivia ondervond het aan den lijve. Laatste nieuws daarover krijgt u van onze correspondenten. We kijken ook naar het debat vandaag in Brussel... ...over de Amerikaanse spionagepraktijken. En Marno Remmers, die uh, sluipt ook al ergens rond. Zachtjes, even voorzichtig kijken. Ja, ik zit op het goede adres voor een afspraak. Verzoeken wij u voordat contact op te nemen met ons. Intercom systems, inbraakbeveiliging, kluis, sloten. Ja, Spy producten hebben ze hier ook. En muziek hebben wij ook. Joey Lewis en de nieuws. Een maand ben je verlost van. Ja, absoluut. Maar, ik zal je missen. Ik Zeven ook. minuten, over zes is het. U luistert, u heeft dat door, naar het NOS Radio 1 Journaal. We gaan u bijpraten over het nieuws van de afgelopen uren. Ja, dan heeft u dat waarschijnlijk meegekregen, vermoed ik als u net wakker bent. Het Noord-Groningen is vannacht opgeschrikt door een aardschok. We hebben contact met Bernard Dost, seismoloog bij het KNMI. Heeft alles gevolgd vannacht? Meneer Dost, goedemorgen. Goeiemorgen. Fijn dat u nog even wakker bent gebleven voor ons... Uh,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 En hoor je automatisch ook naschokken bij? Nee, eigenlijk hebben we nauwelijks uh, in het Groningse naschokken... bij dit soort uh, bevingen. Vaak heb je naschokken bij bevingen die een stuk zwaarder zijn. En uh, in het Groningse hebben we dat nog zelden gezien. Seismoloog Bernardos, dank u wel voor de laatste informatie. Door naar Egypte, want in de hoofdstad Cairo... zijn bij botsingen tussen aanhangers en tegenstanders van president Morsi... zeker 16 doden gevallen... Tientallen mensen zijn daarnaast gewond geraakt. Ook in andere steden in Egypte gingen demonstranten elkaar te lijf. De waanzin in het land neemt elke dag toe, zegt deze journalist van de VRT. Het is een kruidvat dat op een ploffer staat. En beide partijen met steeds meer mensen op straat zetten de hielen in het zand... en lijken niet bereid tot toegevingen en zijn de uren aan het aftellen. President Morsi zei vannacht in een toespraak op de staatstelevisie dat hij niet zal aftreden. Hij is democratisch gekozen, zegt hij, en volgens de grondwet zal hij handelen. Maar deze demonstrant maakt nog maar eens duidelijk waarom Morsi wel weg moet. Do we want to remove Morsi. Uh, not because he's an Islamist or not because of anything in particular, but because he's continuing the same policies of Mother. So the reason why we Mubarak Mobar was not om hem it by someone who's exactly the same, just with this Islamist tendencies. Er is de laatste tijd tijdens zijn regeerperiode niet veel veranderd. En dat was niet de bedoeling, zegt deze man. Vijf uur vanmiddag loopt het ultimatum van het leger af. Dat wil dat Morsi aan de wensen van het volk tegemoet komt. En anders schuift het leger hem aan de kant. Opnieuw slecht nieuws over de woningmarkt. Steeds meer mensen moeten hun huis namelijk gedwongen verkopen. Omdat ze werkloos zijn geworden. Of bijvoorbeeld door een echtscheiding. Blijkt uit cijfers van de Nationale Hypotheekgarantie. Het lichtpuntje is wel dat die gedwongen verkopen steeds minder via de veiling lopen. Want onderhandse verkoop levert veel meer op, zegt de NHG. Nou, mensen bieden uh, gewoon hun woning aan via makelaar, meestal gewoon via funda, hè, de normale verkoopkanalen. Maar je ziet dat de opbrengst van de woning gemiddeld 20.000 euro hoger ligt bij een onderhandse verkoop via de makelaar dan via een veilingverkoop. Dus we proberen dat ook echt te stimuleren, dat mensen kiezen voor een onderhandse verkoop en het niet laten aankopen om, komen op een veiling. Later in deze uitzending een gesprek met de directeur van de NHG. De Eerste Kamer heeft de nieuwe voorzitter. Het is VVD-senator Ankie Broekers. Ze won het van drie andere kandidaten. Broekers won na drie stemrondes. In haar toespraak benadrukte ze dat de Eerste Kamer een eigen rol heeft... en niet doet waar de Tweede Kamer om vraagt. U kunt van mij verwachten dat ik alles in het werk zal stellen... om weerstand te bieden aan de positie waarin deze Kamer op dit moment door de buitenwacht wordt gemanoeuvreerd. De Kamer, waar het kabinet geen meerderheid heeft... gaat in het najaar een belangrijke rol spelen. Dan moeten veel plannen van het kabinet worden goedgekeurd. In Canada heeft de politie een aanslag met bommen in snelkookpannen voorkomen. Canadese man en vrouw wilden afgelopen maandag... een nationale feestdag in Canada bij het parlementsgebouw in Victoria... drie bommen laten exploderen. Volgens de politie zijn de twee sympathisanten van Al-Qaeda, maar handelden ze niet in opdracht. per se. De aanslag op de marathon in Boston werd ook gepleegd met een bom in zo'n snelkookpan. Door die aanslag kwamen drie mensen om het leven. Kijken we in de kranten. Veel aandacht daarvoor. De situatie in Egypte voorop. Uh, trouw de foto uh, uit Giza in Egypte. Gewapende agenten in burger begeleiden daar demonstranten. We zien heel veel, vooral mannen op straat met de Egyptische vlag... en twee mannen in bloezen. Dragen allebei een kalasnikov. Een man met een kalasnikov voor de borst... en de andere heeft hem over de schouder. En de kop bij jou... Ja, in Luid? het nieuwe Egypte is er ook plaats voor het leger. Ja, en dat zie je dan weer terug, bijvoorbeeld op de voorpagina van AD. Een uh, bijzondere foto ook daar. Egyptische man uh, en zijn dochtertje. Het dochtertje zit uh, op de nek bij de man en de man applaudisseert. Het uh, dochtertje houdt een portret omhoog van generaal Al-Sisi, de opperbevelhebber van het leger. Hij is opeens de gevierde man in Egypte. Omdat die president Morsi een ultimatum heeft gesteld dat is dus het AD... Het AD heeft nieuws ook op de voorpagina, uh, nieuws uit Nederland. Schippers negeerde het advies over paardenvlees, luidt de kop. Er was wel gevaar voor de volksgezondheid, schrijft de krant. Paardenvlees uit landen als Roemenië vormt wel degelijk een gevaar voor de volksgezondheid. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit heeft geadviseerd het publiek... en met name de risicogroep, zwangere vrouwen, opnieuw te waarschuwen. Minister Schippers en staatssecretaris Dijksma hebben dat advies genegeerd, schrijft het AD vanochtend. Volkskrant opent met de kop, kabinet zoekt hulp geldschieters. Ze wil graag van pensioenfondsen, verzekeraars en banken geld hebben... om de kwakkelende economie een kickstart te geven. Nou, gisteren zegt het de pensioenfondsen toe. En het laatste nieuws vanochtend, dat hoort u straks bij ons... is dat de verzekeraars ook bereid zijn te investeren. Tot slot nog eventjes naar de Telegraaf. Daar zien we dat uh, er nog steeds woekerprijzen gelden voor rijbewijzen. Stelt de Telegraaf, nooit meer iets vernomen over maximumtarief. Automobilisten betalen vaak te veel voor dat rijbewijs. Aan extreem hoge tarieven, die een deel van de gemeente hanteert. Om begrotingssluitend te krijgen, zou twee jaar geleden al een einde komen. Maar om onduidelijke redenen ligt een wetswijziging die hiervoor nodig is... nog steeds te wachten op goedkeuring, schrijft de krant verslaggevers, correspondenten, reportages en interviews tot half tien het NOS radio één journaal like the legend of the phoenix oh huh. ends with beginnings what keeps the planet spinning ah uh, the force of the beginning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 Lucky Deft Punk, omdat het zo lekker wakker worden is. Nog maar een keertje. Ja, nu moeten we even een beetje fluisteren, want uh, we gaan naar Mijno Remmers. Mijno, waar ben jij vanochtend? Ik zit in Vinkenveen, oh. Aan de Vinkenkade in Vinkenveen, Op het Vinkentouw. <lacht> Bij een bedrijf wat beveiligd is in alarmbeveiliging, camerabeveiliging, domotica, intercomsystemen, kluizen, sloten, maar ook. Spijproducten. En die zijn tegenwoordig heel erg in de, mode, in de mode, ook in Brussel. Want vandaag wordt daar ook over gesproken. Want wat blijkt nu weer sinds zondag? En het gaat maar door. Dat stond in Der Spiegel dat Amerikaanse geheime dienst diplomaten van bevriende naties afluistert in EU-kantoren in de Verenigde Staten. En in Brussel zou afluisterapparatuur zijn geïnstalleerd in de hokjes van de tolken dat dan niemand zo'n apparaatje opmerkt. Nou, hoe doen ze dat dan? Wat zijn de systemen, weten ze in Ving. Want daar zit security systems. En die regelen dat allemaal. Misschien op iets kleinere schaal dan de Verenigde Staten het doen... maar toch, ik wil wel eens weten... Uh, ja, wat er zo in de markt te krijgen is, wat de moderne technieken zijn. Ik loop naar de zijkant van het bedrijf. We zijn al gespot door een camera... Maar er staat een doos met, met, met kabels. Even kijken hoor. Je weet nooit wat je vindt. Oh, er ligt ook een stofzuiger tussen. Nou, dat uh, zal niet zo verdacht zijn. En er staat een kluis buiten die opengezaagd is. Even kijken, er zit niks in. Ja, het zijn toch eigenlijk alle ingrediënten voor een spannende speelfilm, zou je zeggen eigenlijk, hè? Ik sluip al een beetje rond. De eigenaar van het bedrijf is er nog niet. Ingrediënten voor een speelfilm. Ze zijn er natuurlijk ook genoeg gemaakt. Ik moest zelf denken aan Das Leben der anderen. Een, een, een Duitse film van een paar jaar geleden, waarin een statieagent vroeging krijgt, krijgt. terwijl die op een zolder zit te luisteren en alles afluistert van een man en een vrouw, die dan verdachten zijn. en hij luistert ze zelfs af in bed. En daar krijgt hij op een gegeven moment moeite mee. Maar ik moest ook denken aan Matt Damon. Die zit in de film The Bourne Identity. En dat is een CIA-agent die zich in deze scène die we even laten horen, langzaam afvraagt waarom hij toch alles kan onthouden terwijl hij zelf niet meer weet wie die eigenlijk is. I can tell you the license plate numbers of all six cars outside. I can tell you that our waitress is left-handed and the guy sitting up at the counter weighs 215 pounds and knows how to handle himself. I know the best place to look for a gun is the cab of the gray truck outside. And at this altitude I can run flat out for a half mile before my hands start shaking. Kom ik, kom ik al even. Ja, spannend, spannende film met allerlei gadgets. Goedemorgen. Goedemorgen. we zijn nog gespot hè, dat we op het erf waren. Jazeker. Ja, op de camera. En we staan nu binnen bij uw zaak. En u bent meneer Jaspers. Klopt. Dat weet ik. Van Security Systems klopt. Ja, zeg je, staat het allemaal al, hè? Ja, we hebben een showroom met uh, allemaal demoproducten. Observatieproducten, camerabeveiliging. Ja, stel dat ik zou... Uh, ik heb twee mensen op het oog in Hilversum. Die zou, daar zou ik wel eens uh, <lacht> iets meer van willen weten. Hebt u daar wat voor? Ja, zeker. Er zijn uh, verschillende producten voor. Noem eens iets. Wat is in? Uh, nou, dat is uh, afhankelijk van het doel, maar we hebben daar... Uh... Er zijn twee doelen de um, audioopname of uh, volgsystemen. We hebben daar uh, ja, de camera, zoals je ziet. Ja. Maar je zou ook, wat ik zie, ook een soort gsm-toestel staan. Ja, klopt. We hebben de um, gsm-inluistermodule... waarmee je naartoe gebeld kan worden... en dan de, ja, de ruimte kan, be kan beluisteren. Oké, okay, dat soort dingen dus. De gsm-inluistermodule, dat lijkt me wel wat. Is het duurding... Nee, dat valt mee. Dat zijn, valt mee. Wordt steeds goedkoper eigenlijk. Nou, doe er maar twee dan. Doe er maar twee. Straks meer. <laughs> ja. Spice Software zie ik staan. Observatieproducten, afluisterapparatuur. Nou, dat wordt wat vanochtend uh, met Emmers in VKV. Ik sta al uit. Gewoon uitgezet. Denk ja maar. De crisis op de huizenmarkt, gaan we het over hebben. Die blijft onverminderd aanwezig. Het enige lichtpuntje is dat de gedwongen verkoop via openbare veilingen fors is teruggelopen. Werd versloten, ook in de cijfers over de eerste zes maanden van dit jaar. Maar het Karel Schiffer, de directeur van NHG, dat is de Nationale Hypotheekgarantie. Je ziet dat de gedwongen verkopen het eerste halfjaar, eerste helft van dit jaar, opnieuw zijn toegenomen met 48 procent. Ten opzichte van het uh, eerste half jaar uh, uh, vorig jaar. Hoe komt dat? Nou, dat is eigenlijk in lijn met de uh, ontwikkelingen op de woningmarkt. Je ziet uh, de prijzen van woningen hier natuurlijk nog steeds dalen. En op het moment dat die prijzen dalen. En mensen uh, zijn genoodzaakt om welke reden dan ook, bijvoorbeeld werkeloosheid of echtscheiding, om hun woning te verkopen. Ja, dan is de kans natuurlijk aanwezig en groter dan voorheen dat ze met een verlies uh, te maken krijgen. Het bedrag bij de gedwongen verkoop gaat ook naar beneden? Nee, je ziet het. Uh, de gemiddelde uh, verliezen uh, bij gedwongen verkoop zie je iets oplopen. Uh, maar dat is ook logisch, want de prijzen van uh, woningen dalen nog steeds. En zolang dat het geval is, zullen die langzaam oplopen. Wat me opvalt is dat het veel minder gebeurt via de veiling. Ja, dat uh, klopt dat uh, uh, verkoop via de veiling eigenlijk uh, namelijk meer voorkomt. In slechts 7% van alle uh, gevallen van verkoop is dat aan de orde. Dus er wordt steeds meer onderhands verkocht via makelaar. En dat is een goede zaak, dat proberen we ook te stimuleren. Want... Maar onderhands uh, verkocht via makelaars, hoe gaat dat dan?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 bij een onderhandse verkoop via de makelaar dan via een veilingverkoop. Dus we proberen dat ook echt te stimuleren... dat mensen kiezen voor een onderhandse verkoop... en het niet laten aankopen om, komen op een veiling. En hoe is het met het geld bij u? De pot, het Dwaarborg fonds, nog steeds goed gevuld? Het waarborgfonds is nog steeds goed gevuld. De verwachting is ook dat we deze stevige crisis ook ruimschoots aankunnen. Het is wel zo dat we de komende periode dat fonds natuurlijk gaan aanspreken. Dat is logisch... Het fonds was er ook voor bedoeld, om op enig moment, als de schades hard oplopen, om die uh, te kunnen opvangen. Nou, in die periode zijn we nu beland. Dat betekent op termijn minder geld, maar wel voldoende. Ja, we hebben nu een waarborgfonds van ongeveer 87 miljoen. Dat is onze oorlogskas, waar we de verliezen uitbetalen van mensen die in gedwongen verkoop uh, geconfronteerd worden. Maar uh, ik denk dat dat de komende jaren zal dalen tot een niveau van ongeveer zo'n 500 miljoen. Dus we gaan echt die pot aanwenden. En daar was die ook voor bedoeld. Maar daarna zul je zien dat op het moment dat de woningmarkt... weer voorzichtig aantrekt, dat het waarborgfonds zich weer... in positieve zin ontwikkelt naar het huidige niveau en hoger. Dus per saldo kunnen we deze crisis goed aan. Aldus de directeur van de Nationale Hypotheekgarantie, Karel Schiffer. Het NLS Radio 1 Journaal. Sport. Kamiel Eurlings is door sportkoepel NOC-NSF voorgedragen... als lid van het Internationaal Olympisch Comité. Hij volgt koning Willem-Alexander op. De koning zou tot het einde van dit jaar IOC-lid blijven. Maar de Rijksvoorlichtingsdienst heeft laten weten... dat Willem-Alexander sinds gisteren al geen IOC-lid meer is. André Bolhuis, voorzitter van de Nederlandse sportkoepel NOC-NSF... over de op handen zijnde benoeming van Eurlings. We zijn blij dat we weer een opvolger krijgen van de uh, koning in het IOC en dat het IOC daartoe beslist heeft. Het IOC heeft uh, het een en ander afgewogen en die heeft uh, gelukkig weer zeker gesteld dat Nederlandse tegenwoordig blijft in het IOC. Ik denk dat het IOC iemand gekozen heeft die een grote bestuurlijke ervaring heeft, die internationaal goed georiënteerd is en die binnen het IOC een functie kan vervullen die ze graag vervuld willen hebben. Kijk, het IOC benoemt leden in zijn bestuur en die kijken toe op de organisatie in Nederland. Dus het is eigenlijk een voerhoorn van het IOC in alle nationale Olympische comité's, in alle 204 aangesloten landen. Dat is de bedoeling van die functie. De 39-jarige Eurlings is oud-CDA-kamerlid en voormalig minister van Verkeer en Waterstaat. Nu is hij president-directeur van de KLM. En vorig jaar was Eurlings nog voorzitter van het Olympisch Plan 2028. Begin september wordt Eurlings dan op het IOC-congres... in het Argentijnse Buenas Ares voorgedragen. De benoeming is doorgaans in formaliteit. Van het Olympisch Plan is trouwens niet zo heel veel meer vernomen, geloof ik. De Belgische tennister Kirsten Flip Flipkens staat in de halve finale van Wimbledon. Ze versloeg gisteren voormalig winnares Petra Kvitova. In drie sets weet ze dat. Het is voor het eerst dat Flipkens zover komt op een groot toernooi... Vorig jaar was ze nog uh, nummer 262 van de wereld. En mocht ze op basis van die plek niet eens deelnemen... aan het kwalificatietoernooi van Wimbledon. Inmiddels is ze opgestomd naar plek nummer 20. De Belgische neemt het in de halve finale op tegen Marion Bartoli. Andere halve eindstrijd gaat tussen Radwanska en Lisicki. In de Tour de France rijdt Simon Gerrans vandaag in het geel. Een dag nadat hij zelf al een etappe had gewonnen... was zijn ploeg gisteren de beste in de ploegentijdrit. Orica Greenedge was 7500 sneller... dan de Belgische formatie Omega Pharma Quickstep. In die ploeg zit de Nederlander Nicky Terpstra. En die was op zijn zacht gezegd niet blij met die tweede plek. Dat is echt uh, echt kut. Dan wil je liever geklopt met 10 seconden of zo... en dan dat het zo close is. Dan denk je, ah, dat ene bochje of dat kleine stukje... Zo dichtbij. Tja. Team Sky werd vijfde in de ploegentijdrit. Een tegenvaller voor de ploeg. Sky is namelijk de ploeg van favoriet Chris Froome. Hij staat bekend als superploeg. Vorig jaar heersen de Britten nog in de Tour. Dat is dit keer nog allerminst het geval. De Nederlandse ploegleiders zijn nee, man, Vorig jaar deden we de wallen was het niet goed. En nu doen we het nog niet. En dus laten we het maar zo houden. En hoe langer we daarmee kunnen wachten, hoe beter, denk ik. Wij zijn heel tevreden. We hadden heel graag de ploegentijdrit gewonnen. En er was wel de consequentie geweest dat we de het trui zouden hebben en de koers moesten controleren. Nu zijn we op dit moment tweede en we staan er goed voor en afwachten wat de andere klassementesmannen doen. Dus ja, uiteindelijk uh, is dit het op één na beste resultaat wat we eigenlijk konden halen. Nou, Keren is dus in het geel. Vijfde etappe gaat vandaag van cannes sumer naar Marseille. Er liggen kansen voor sprinters. De etappe is 228 kilometer lang. En Marianne Vos heeft de leiding in de Ronde van Italië verstevigd. Ze won de derde etappe en staat in het algemeen klassement... nu 1 minuut 13 voor op haar concurrent, naast de concurrent... de Duitse Claudia Hausler. Vorig jaar won Vos de Giro. En straks na half zeven... dan uh, praten we met correspondent Mark Bessams... over de commotie vannacht rond een Boliviaans vliegtuig. Daarin zat wel president Morales met zijn gevolg... maar niet klokkenluider Edward Snowden. Dit is Radio 1... 7 uur, tijd voor het NOS Journaal. Jan van der Putten, goedemorgen. Goedemorgen. In Noord-Groningen heeft zich vannacht kort na 1 uur een aardschok voorgedaan. Berichten over schade zijn er niet. De schok had een kracht van 3,0 op de schaal van Richter. Het epicentrum lag bij Garrelsweer in de gemeente Loppersum. En er kwamen ook meldingen uit Witte Wierum, Delfzijl en Appingedam en ook uit de stad Groningen.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 Een Amerikaan in de staat New York heeft 27 jaar lang het lijk van zijn vrouw verborgen gehouden. Hij blijkt er in 1985 zelf te hebben vermoord. Destijds zei de man dat ze was vertrokken en een nieuw leven opbouwde. En onlangs overleed hij zelf, 82 jaar oud. Toen werden achter een valse muur de resten van zijn vrouw ontdekt. Het weer, het is bewolkt, het regent. In de loop van de middag wordt het droger. Misschien in het noordwesten wat zon. Verder blijft het bewolkt en het wordt 18 graden. En hoe is het dan op de weg? Jolanda van der Velde? Goedemorgen. Goedemorgen, Lara. Twee files. Eentje op de A7 Hoorn richting Zaandam. Bij de Alvertweidewormer 2 kilometer. En dan aanrijding op de A15 Nijmegen richting Gorkum. Tussen Tiel en Waddenooien 2 kilometer. Mannen, zullen we gaan golven in Portugal? Goedkope vlucht. En een grote auto erbij. Eenvoudig even vliegwinkelen en je reis kan beginnen.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 Goedemorgen, het is twee minuten over half zeven. Fijn dat u luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. Journalisten van de Griekse publieke omroep... ERT zijn in gesprek met de regering. Een oplossing is nog ver weg, hoort u zo meer over. We gaan eerst naar Bolivia, want het land is wit heet over de insinuaties... dat het geprobeerd zou hebben klokkenluider Edward Snowden uit Moskou te smokkelen. Het vliegtuig waar president Morales in zat, onderweg van Moskou terug naar Bolivia... mocht het Franse en het Portugese luchtruim niet in. Het werd omgeleid via Wenen. De Boliviaanse minister van Defensie ziet het als een Westers We denuncieren de mentiras. Het complot dat regering de het de imagen Boliviano. het president Evo Morales. Amerika gebruikt Europese landen om Bolivia en president Morales te beschadigen, zegt deze minister. We gaan naar Latijns-Amerika-correspondent Mark Bessams. Die heeft het verhaal gevolgd uh, vannacht, Mark. Hoe is dit uh, gegaan? Hoe is het ontstaan überhaupt? Nou, Die minister die je net hoorde, de minister van Defensie van Bolivia... die zat in het vliegtuig uh, toen het allemaal gebeurde. Die zat dus in het vliegtuig met meneer Morales. En we weten eigenlijk, uh, alles wat we weten, weten we via die meneer. Hij heeft een aantal interviews gegeven. En zijn verhaal is als volgt. Hij zegt dat kort voor vertrek uh, uit Moskou... Uh, de, de, de, de, de bemanningen te, te horen kregen dat een geplande tussenlanding in Lissabon... Niet uh, kon doorgaan. De Portugezen zeiden dat er technische problemen waren. Nou goed, ze hebben ze een andere route gekozen uh, en uh, ze zijn aan het vliegen. Ze moeten door het Franse uh, luchtruim, maar de Fransen zeggen tijdens die vlucht. Uh, sorry, kan niet technische problemen. Ja, uh -huh. Dus moeten ze uh, in, in Wenen stoppen. En, uh, nou ja, in, in, in Wenen geeft die minister nog een interview en hij zegt van nou, het komt allemaal omdat ze denken dat die meneer Snowden hier in het vliegtuig zit. Nou, dat, dat is een leugen. Uh, Zij die in het interview. En ook Oostenrijk zei toen, uh, autoriteiten daar hebben toen gezegd: van nee, dat, dat klopt niet. Maar ja, ondertussen staan de Bolivianen nog steeds daar vast. Zijn op zoek naar een alternatieve manier om thuis te komen. Uh, en uh, dat is best lastig, want ook Italië en Spanje, zegt die minister van Defensie, die wilden, ze, die wilden dat vliegtuig van Morales niet hebben. Uh, lang verhaal, uiteindelijk uh, schijnt hij nu alsnog toestemming te hebben gekregen van Fransen en Portugezen en kan Morales richting huis. Ja, maar, dat zijn we toch benieuwd, Mark... waar dat verhaal dan vandaan kwam... dat Snowden aan boord zou zijn. Waar, waar komt dat gerucht vandaan? Nou ja, wat de directe aanleiding is... dat is een beetje lastig te achterhalen. Dat is een beetje onduidelijk, maar uh, waar het om gaat... het had gekund. Het was zeg maar... een geloofwaardig gerucht in die zin. Kijk, uh, voor zover we weten... zit Snowden nog steeds in Moskou. En daar waren de afgelopen dagen ook... die president van Bolivia, meneer Morales... en de president van Venezuela... Uh, meneer Maduro, twee grote vrienden, anti-Amerikaanse vrienden zal ik maar zeggen. Zal ik maar zeggen. Nou, van meneer Maduro van Venezuela weten we dat het bereid is om Snowden asiel te verlenen. En de afgelopen dagen was er ook een gerucht. Uh, ze zeiden dat de, minister, dat de president van Venezuela, meneer Maduro, meneer Snowden terug zou uh, meenemen naar Venezuela in zijn presidentiële vliegtuig. Maar dat gerucht werd ontkend door de president van Venezuela, die lachte het weg. Maar ja, uh, gisteravond, een paar uur voordat de president van Bolivia met zijn presidentieel vliegtuig uit Moskou uh, terug zou vliegen, gaf hij nog even een interview op de Russische televisie en daar zei hij dat ook hij bereid zou zijn om Snowden asiel te verlenen. Maar ja, dat is een beetje de achtergrond uh, van het gerucht dat Snowden in het vliegtuig zou zitten. Ja, en inmiddels um, staat heel Bolivia ons achter de achterste been, hebben wij het idee. Ja, ze zijn echt boerend. Uh, in Bolivia is de vice-president en het voltallige kabinet uh, op televisie verschenen. Uh, ze noemen uh, wat er gebeurd is een belediging voor het, voor het Boliviaanse volk. Uh, de minister van uh, Buitenlandse Zaken, die zei eerder uh, al dat het een aanslag was... zelfs op de president van Bolivia. En diezelfde minister van Defensie waar we het eerder over hadden, die, die dus in het vliegtuig zat, die zei van, nou ja, door hun acties hebben de Portugezen en de Fransen onze president Morales echt in gevaar gebracht. Zijn leven zou in gevaar zijn geweest. Nou ja, en diezelfde minister vertelt ook dat de president zelf, Morales dus, ongelooflijk echt buiten van moeder was. Overigens, niet zozeer op de Portugezen en de Fransen, maar vooral op de Amerikanen, want ja, zeggen natuurlijk. de Politianen... Die zitten er natuurlijk uh, uiteindelijk achter. Dat is de kwade genus. Ja. Uh, wat, te, wat tegenmaatregelen betreft, daarvoor is het nog een beetje vroeg, denk ik. Maar uh, wat wel duidelijk is, bondgenoten van Bolivia die hebben al opgeroepen. Uh, die willen een spoedvergadering van UNASUR. Dat is de, de Unie van Zuid-Amerikaanse Naties. Die moeten heel snel bij elkaar komen om hierover te praten. Ja, en tot slot, wat betreft de, de, de, de, de, de verhoudingen Bolivia en, en de VS, ja, die waren al heel erg slecht dat ja. zal er nu niet beter op zijn geworden. Nee. En er... even heel kort Mark, want is, is de naam uh, Snowden dan ook nog gevallen? Is hij nog welkom in Bolivia? Nou ja, ik kan me voorstellen... Uh, kijk, voordat dit allemaal gebeurde, had die, uh, heeft Morales al gezegd... Van, ja, die uh, meneer is in principe welkom in Bolivia. Daar wil ik best over nadenken. En ik kan me voorstellen dat meneer Morales, de politiatische president... nu zo boos is, dat hij uh, Snowden alleen nog maar... Uh, liever wil gaan helpen. Dat hij alleen nog maar meer motivatie heeft om te gaan helpen... en asiel te gaan verlenen. Maar ja, daar moet hij wel eerst in Bolivia zien te komen... en dat blijkt nog niet zo gemakkelijk. Nee, dat is niet makkelijk. Dat bleek maar weer. Mark Bessems, dankjewel. Laatste nieuws over de boosheid in Bolivia... en het vliegtuig van de president. Door naar Griekenland. Na drie weken is namelijk de publieke omroep, ERT... nog steeds niet in de lucht. De ontslagen journalisten zijn nog in het gebouw... en doen hun uitzendingen via internet... Gisteravond hebben de journalisten een compromisvoorstel van de regering afgewezen. Die wil namelijk dat 2000 tijdelijke werknemers uitzendingen verzorgen... totdat de reorganisatie van de ERT rond is. Een oplossing voor het conflict blijkt ver weg. Elke avond zijn er voor het gebouw van de ERT de publieke omroep... optredens van zangers, zangeressen, groepen dichters uit solidariteit met de omroep. En intussen heeft de vergadering van de journalisten eigenlijk geen oplossing gebracht. Waarom niet? Dat vraag ik aan Nikos Tsimbidas, vertegenwoordiger van de radiojournalisten bij de RT. The government put itself in a corner. They did that by setting down RT the way they did. De regering heeft zichzelf in een hoek gedrukt. Dat hebben ze gedaan door Ed op zwart te zetten. Now what they have in their hands is a decision from the high court that they have to reinstate our signal. Wat zij volgens de rechter moeten doen is het signaal herstellen van Ed. With uh, their decision, the original decision, we are all out of job. Met die beslissing om, uh, om uh, de omroep, de publieke omroep te sluiten zijn wij nu allemaal zonder werk. So they have to create a temporary RT, a transitional. Dus we moeten een tijdelijke omroep, uh, ja, in het leven roepen. Our position in this situation is the following: don't do the temporary RT, open RT as it was, and let's discuss the new day. Ons voorstel is begin niet aan een tijdelijke omroep, open de publieke omroep de RT zoals die was. En dan gaan we praten over een nieuwe omroep. E 23 jaar werkt Calliope hier als journaliste voor radio, televisie. En ze is nu het nieuws van <hazug> euh, 9 uur aan het voorbereiden. de niet Ik denk het er niet is Zoals <hazug> het nu is gegaan, met de ERT op zwart, wordt het heel moeilijk om een oplossing te vinden. En ik denk dat het een hele lange zomer zal worden. En absoluut niet makkelijk om dit op te lossen. Well, uh I don't think that the government has has too much time. On the other hand, we have all the time in the world. <laughs> de regering eh heeft niet veel tijd, zegt hij. En wij hebben alle tijd van de wereld. After twenty one days we're still here uh, in a common front and we work for a common solution. Mm -hmm. We werken aan een gezamenlijke oplossing, zei de medewerker van de Griekse publieke omroep ERT tegen onze correspondent Corny Kees. Elke werkdag wakker worden met het NOS Radio 1 Journaal. PVV-leider Wilders wil met veel andere partijen die kritisch zijn over Europa... samenwerken bij de Europese verkiezingen voor volgend jaar. Het was al bekend dat hij gesproken heeft met Belgische Vlaams Belang... en het Front National in Frankrijk. Maar hij heeft ook gepraat met de Zweedse Democraten. En hij gaat het nog doen met de Lega Nord in Italië. Ja, ik vind dat wij in ieder geval moeten praten met andere eurokritische partijen... In Europa, om te kijken of we met dat soort partijen wellicht samen kunnen werken. Welke partijen moeten we dan aan denken? Het zijn heel veel partijen. Ik ben al geweest bij Front National, bij de Zweedse Democraten, bij het Frans Belang. Maar ik ga ook nog naar de Lega Nord. Nou, eigenlijk heel veel partijen. Geen extreme partijen in de zin, uh, ik weet niet of u ze kent... maar geen Jobbik uit Hongarije of een British National Party uit het uh, Verenigd Koninkrijk. Echt racistische, uh, foute partijen. Die niet. Maar partijen die het ook hartstikke goed doen in de peilingen. Het zou natuurlijk geweldig zijn waar christendemocraten hun krachten bundelen... waar liberalen hun krachten bundelen... waar ook uh, die voormalige derde socialisten hun krachten bundelen. Uh, als eurocritische partijen, als die ook kijken... We zien of het lukt of er enige vorm van samenwerking tegen Europa mogelijk is. Waarom nu die samenwerking onder andere met het Vlaams Belang... waar u in het verleden nooit met deze partij geassocieerd wilde worden? Ja, weet u, volgend jaar krijgen wij een aardverschuiving in Europa. Ik verzeker u dat volgend jaar voor het eerst um, in hele grote delen van Europa en heel veel landen um, eurocritische partijen enorme overwinningen zullen boeken. En ik denk dus dat het heel verstandig is om juist nu op te kijken of we uh, nou ja, samen kunnen werken. Waarom wilde u dan in het verleden niet samenwerken en ook niet geassocieerd worden met partijen als Vlaams Belang en Front Nationaal? Nou, onder andere door u, uh, niet u persoonlijk, maar het eerlijke antwoord is wel dat vaak uh, journalisten, maar ook uh, politici van andere partijen ervoor uh, zorgden dat we bang waren om elkaar te ontmoeten. Bang wat de journalisten zouden opschrijven. Bang wat het electoraat ervoor zou vinden. Nou, ik heb een tijdje geleden tegen mijn fractie gezegd... we houden op met bang zijn, we laten ons niet meer gijzelen. Want ook wij zullen onze krachten moeten bundelen waar dat kan... om tegen Europa een vuist te maken. En bijvoorbeeld ook tegen massa immigratie en dat soort zaken. Toch zijn er ook in uw partij mensen die moeite hebben... met samenwerking met onder meer partijen als het Vlaams Belang. Bijvoorbeeld het Haagse gemeenteraadslid Paul Terlinde die moeite heeft met bijvoorbeeld hoe het Vlaams Belang omgaat met homoseksuelen? Zeker, en dat mag ook. Dat is ook logisch, want we hebben dat nooit eerder gedaan. Uh, het zijn er niet zoveel, maar die persoon die je noemde heeft daar moeite mee. Ik denk dat hij niet gelijk heeft, maar hij mag uh, natuurlijk vinden wat hij vindt. Waarom heeft hij uh, geen gelijk dan? Nou, ik denk, het gaat, daar gaat het niet om. Uh, wij doen uh, partijen in Europa die uh, moeite hebben met uh, Europa, die moeite hebben met massa-immigratie... die moeite hebben met het overdragen van bevoegdheden... dat zijn vaak ook conservatieve partijen. Dat zijn partijen zoals bijvoorbeeld de Front Nationaal. Een partij die helemaal niets tegen homo's heeft... maar wel iets tegen het homohuwelijk heeft. Dat is een heel democratisch, legitiem standpunt. Wat niet het mijne is... maar wat natuurlijk geen enkele reden kan zijn... om niet samen te werken. Dan zouden we hier in het Nederlands parlement... ongeveer met heel veel partijen op onderdelen... niet kunnen samenwerken. Dus ik snap het, ik begrijp het... maar we gaan gewoon door op de ingeslagen weg. En ik voorspel u, daar gaat volgend jaar een aardverschuiving... in de Europese politiek plaatsvinden. Dat is mening van PVV-leider Geert Wilders... en Michiel Breedveld, die sprak met hem. De Franse partij Front National is enthousiast... over het verzoek van Geert Wilders... om bij de komende verkiezingen samen op te trekken tegen Europa. Britse UKIP-leider Nigel Farage is juist weer huiverig. Hij vindt dat Wilders te ver gaat in de strijd tegen de islam. Maar Wilders wil met hem opnieuw samenwerken. Hoe is het op de weg, Jolanda van der Velde? Want het regent een beetje hier ja, en daar. Ja. Maar Ja, dat? het is wel woensdag. Hè? Woensdag is altijd wel wat uh, gunstiger voor de doorstroming. Nee, één file, de, de bekende op de A7, hoorn richting Zaandam bij de afwitwijde wormer, drie kilometer. Oké, okay. wat verwacht je verder nog vanochtend? Ik denk tussen uh, 8,5 en half 9, ongeveer 50 kilometer. Oh, dat is niet veel. Nou, nee, tot later. Tot straks. I Carol Crowdy wil maar één ding. All I do. We gaan gewoon terug afluisteren. Contra afluisteren. Kijken of we de goede ja, frequentie zeker. hebben. Ja, hoor ja, ik zeker. wat. Ja, ja. Ja. Sst, ja. Ik hoor ook al wat. Ik, eh, het ziet er heel erg onschuldig uit. Ik haal het nu uit de vitrine. Het is een prachtige, leuke plusje teddybeer. Nou, wat kan daar nou mis mee zijn, Frank? Leg eens uit. Wat is daar nou... Nou, dat is een, uh, er zit een kamerasysteem in de beer. Ach, ga weg. Waar zit hij dan? Zijn neus! Ja. Dat, uh, daar zit de kamer in. Ja, dat kan je dus op een kinderkamer neerzetten, bijvoorbeeld. Bijvoorbeeld. Ja. Nou, ligt bij uh, Security Systems in Vinkerveen... er staat heel veel vitrines. Ze verkopen van alles soort camera's en sloten. Dat is natuurlijk niet het werk waar wij voor komen. Wij komen voor... Nou ja, bijvoorbeeld hier. We zien hier een muis liggen. Wat is dat? Nou, de muis. Gewoon een computermuis. Dus daar kan alles, uh, zoals iedereen hem kent, uh, mee gedaan worden. Met hij de, doet het de, gewoon de, als muis? De, gewoon, ja. Uh, maar het, uh, hiermee zit ook een gsm in, in deze muis. En daar kan je naartoe bellen. Dus gewoon een nummer bellen en dan belt hij naar de muis. En, en dan, dan, dan neemt die muis op? De en dan kan je gewoon de gesprekken of alles horen wat er in de ruimte gebeurt. Dus iemand, je kan dit op kantoor gewoon uh, ja, in gebruik ja. als muis. Ja. Maar ondertussen zou je, als je dit hebt gekocht, dan kan je dus in een ruimte ernaast of ergens anders... kan je precies horen ja, wat op kantoor wereldwijd. plaatsvindt. Naartoe bellen en dan het nummer bellen en dan Ja, ja het gaat steeds verder, hè? want hier hangt bijvoorbeeld... hier hebben we een klok, Er zit ook een verborgen camera ja. in... maar je hebt hier ook al... en daar hebben we natuurlijk veel meer mee te maken... want we zijn hier, omdat uh, er steeds meer bekend wordt... nu Snowden met zijn onthullingen komt... dat Amerikanen blijkbaar ook in Brussel lidstaten... Uh, afluisteren. Dat doen ze in de hokjes met de tolken. Maar ik zie hier nu bijvoorbeeld producten liggen. En nou heb ik hier iets. Dat is een... Wat is dat? Het is een... De computersnoeper. Leg eens uit wat, wat dat is. Ja, die, die houdt alles bij wat er... Uh, of in de computer ingetoetst wordt. Of uh, die registreert alle handelingen. Het ziet eruit als gewoon een computerplug... een, een muisconnector ja. eigenlijk. Ja, dat is een kwestie van een plug erin. Je ziet in hem niet computer. zitten. Nee. En dan wordt alles... Uh, wordt bijgehouden en geregistreerd. En die is er ook in een versie, dat die ook met, met, met beeld erbij? Ja, beeld erbij, dan kan er ook de, het scherm worden wordt dan ook geregistreerd. Wie koopt nou zoiets? Nou, het is heel divers, van particuliere bedrijven. Uh, Overheden? Over, eh, ik, uh, ben nee, daar... jij mag natuurlijk hier niks over zeggen, hè? <laughs> Mijn <laughs> klanten, maar de, de producten worden ja, verschillen, voor verschillende doeleinden toegepast. Met ja. name ook in bedrijfsleven intern voor uh, yeah, fraude. Dus als ze als het idee hebben dat een medewerker iets, uh, iets doet... wat niet in de haak is, dat je dat op deze manier opspoort. Ja. Maar wat, wat loopt nou tegen de grens aan van wat mag bijvoorbeeld? Wat, wat, wat wordt nou iets waarvan je zegt... ja, als je dat zomaar gaat doen, dan moet je wel weten... dat je strafbaar gaat worden op een gegeven moment. Want ja, hoe ver ga je? Ja, klopt. Nou, wat ook vaak toegepast wordt... is de beveiliging van de computer. Dus het blokkeren van bepaalde sites of bepaalde programma's. Ja. Dat is... Dat mag sowieso, dat is het meest veilig. Maar en uiteraard mag je niet iemands laptop... Uh, die die mee naar huis neemt, uh, dat allemaal al registreren. Want je kunt natuurlijk vanuit het bedrijf die muis die hier ligt... je kunt hem ook openmaken, zie je een hele gsm-module zitten... waar een simkaart in kan, is ongelooflijk klein zijn. Ja, aan de buitenkant niet. Je ziet aan de buitenkant helemaal niks, nee. Maar als je ja. dit met een medewerker meegeeft... En, en die zet dit aan thuis, dan kun je hem dus gewoon afluisteren. Ja, klopt. En dan zit je natuurlijk op een grensvlak. Ja, dan, uh, dat is inderdaad zo. Wij verkopen het product en wij doen er voor de rest niks mee. Maar... Nee, het is de verantwoordelijkheid van degene die het toepast. Maar, ja, inderdaad. Maar in het bedrijfsleven op kantoor is het een ander verhaal. Ik denk dat u met het nieuws dat er van alles wordt afgeluisterd door de Amerikanen... dat u daar toch heel anders misschien naar kijkt dan hoe wij dat allemaal lezen. Dat, u, dat het u niet zo verbaast misschien. Nee, dat gaat, het gaat heel ver inderdaad. Maar ja. wij verkopen de producten. Dat is het. Wat is het? Het is volgens mij een booming business. Ja, het is een goede business. Ja, daar lacht hij bij, zie je wel. <lacht> nou, het, er, zit hier nog heerlijk. er staat hier een spuitbus, die moeten we mee naar Hilversum nemen. Zegt Dat lijkt me fantastisch. X-ray spray. Als je die over de envelop spuit, dan kan je hem twee minuten lang... kan je dwars door de envelop lezen wat er in de brief staat... Nee. en daarna ja. gaat hij weer dicht. Ja, het is echt waar. Uh, 94 euro, en dan is hij de, jo de jouwe. Eentje meenemen? Doe maar twee. Nee, ja. ja, doe er maar twee. <lacht> Goed, oké. <Okay. lacht> Gaat hier nog heel wat met de post. Maar nog hoort u over afluisteren. Want daar wordt vandaag over gedebatteerd in Europa. En dan met name de Amerikaanse praktijken, natuurlijk. Nou, wij gaan eerst metselen. Of vrezen, misschien. Tegel zetten. Kan je dat? Mm, nee. nee. Handige jongen, ja, die kunnen dat wel. Handen. Ja, ik weet het. Ja. Hebben zich verzameld, die jongeren. In Leipzig, in Duitsland. Ze doen mee aan de World Skills, Een soort Olympische Spelen voor de beste vakman of vakvrouw. Vandaag starten de wedstrijden. En een van de deelnemers namens Nederland is... Pim Beckens. Goedemorgen. Goedemorgen. Wim, over een paar minuten vertrekt de bus... Hè, naar die enorme hallen waar het allemaal plaatsvindt. Wat ga jij daar doen? Nou, ik, uh, ik ga daar meedoen aan de aan het onderdeel manufacturing team challenge. En uh, wij moeten dan met uh, een team van 3 een uh, blikkenpers maken die ook flesjes kan persen. Een blikkenpers die ook flesjes kan persen? Ja. Um, flesjes, plastic flesjes of? Ja, van die plat flesjes. Aha. En wat, wat gaan jullie daarmee doen dan? Jullie moeten het testen? Ja, op de laatste dag uh, worden alle persen van elk land getest. En uh, daar zit ook het onderdeel in uh, duurtest. En dan moeten er 50 blikjes en 50 flesjes geperst worden. Ja. En uh, dat moet allemaal goed gaan om alle punten binnen te halen. Maar jullie hebben die blikjespers helemaal gemaakt zelf? Ja, die hebben we in het afgelopen half jaar uh, ontwikkeld. En, en nu is het tijd om op de wedstrijdvloer uh, te gaan bouwen. En die pers, wat is daar zo bijzonder aan? Um, hij moet op uh, zonne-energie werken. Hij moet zo goedkoop mogelijk geproduceerd worden. En hij moet zo licht mogelijk zijn. Het is dus een, een, een apparaat, een machine dat jullie gemaakt hebben. Wat is jouw specialiteit? Uh, ik verzorg de elektronica. En uh, Wouter, die bij mij in team zit, die uh, zorgt dat mechanisch alles uh, gemaakt wordt en werkt. En uh, Robert-Jan uh, verzorgt de uh, surprise opdracht die we ook nog uh, op de wedstrijd, tijdens de wedstrijd krijgen. Oh, wat is dat? Oh ja, dat weet je natuurlijk niet. <laughs> Verrassing. Ja. Ja, wat kan dat zijn? Die we, dat uh, is een uh, opdracht waar uh, heel veel bewerkingen aan zitten die je met een uh, CNC-freesmachine moet maken. En daar heeft uh, mijn teamgenoot Robert-Jan uh, heel hard voor getraind. En dat zo'n zo vreesmachine, dat is uh, dat gaat digitaal toch via een computeropdracht? Ja, dan moet je via de computer moet je hem programmeren en dan uh, gaat eigenlijk elke machine dit uh, het werk. Oké, okay, nou dat klinkt allemaal zeer ingewikkeld. Daar wagen wij ons niet aan. Goed dat jullie er zijn en dat jullie dat kunnen. Uh, gisteravond was de opening hè, van dat WK. Wat, wat gebeurde daar allemaal? Um, nou, het begon met uh, de Parade of Nations. Toen uh, komen alle landen komen dan op uh, met, uh, met heel het heel team. En uh, ja, dat was immens groot. We komen daar op het podium op en er zitten gewoon echt duizenden mensen in, uh, ja, in, bij die opening. En het was ook live te volgen via World Skills. Het was echt immens groot en mooi om mee te maken. Nou, prachtig. We hey, wensen je heel veel succes. Ja, dankjewel. En keep it cool. Dankjewel, Tim Dikkens. Het NOS Radio en Journal Media Overzicht. LAD meldt dat minister Schippers van Volksgezondheid en staatssecretaris Dijksma van Landbouw. het dit voorjaar niet nodig vonden om extra te waarschuwen voor paardenvlees. De nieuwe Voedsel- en Warenautoriteit waarschuwde voor bacteriën in dit uit de Roemenië en Bulgarije afkomstige vlees. die vooral schadelijk zouden kunnen zijn als zwangere vrouwen dat vlees rauw of onvoldoende doorbakken zouden eten. Maar de bewindsvrouwen vonden het niet nodig om dat nog eens extra te benadrukken. Omdat ze dit advies voor het bakken van vlees sowieso als bekend beschouwden. De prijzen van rijbewijzen zijn in sommige gemeenten nog altijd te hoog. Schrijft de Telegraaf vanochtend. In sommige gemeenten wordt het geld dat via rijbewijzen binnenkomt gebruikt. Als een uh, sluiting op de begroting. Twee jaar geleden werd een wetswijziging aangekondigd die daar een einde aan moest maken. Maar ja, die wacht nog steeds op goedkeuring. De ANWB roept minister Schultz van Hagen op haast te maken met de behandeling van het wetsvoorstel. Camille Eurlings volgt koning Willem-Alexander op in het IOC... en daarover is druk getwitterd. Frits Barend vraagt de grap waarom Eurlings het is geworden. Camille Eurlings, Nederlandse IOC-lid. Old Boys Network Rules. check of Van de Hoge Band zou beter zijn. En logischer ook. En ook oud-zwemmer Johan Kerkhuis is kritisch. Kan iemand mij uitleggen wat de link is tussen Eurlings en sport? Olympische sport. Hashtag durf te vragen.